4 uur. Het NOS journaal. Lislod Thomasen. In het midden van het land sneeuwt het nog steeds, maar de ANWB verwacht dat de avondspits een stuk rustiger verloopt dan de chaotische ochtendspits. Vanochtend stond er meer dan 1000 kilometer file, een record volgens de verkeersdienst. Een woordvoerder van de ANWB verwacht dat mensen gespreid naar huis gaan. Bovendien zijn de snelwegen weer goed begaanbaar. Het sneeuwgebied trekt langzaam naar het zuidoosten weg. Door het aanhoudende winterweer besluiten steeds meer waterschappen te stoppen met bemalen, zodat de stroming vermindert en het ijs maximaal kan aangroeien.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 En uh, riveted by some of his, uh, answers. Het 2,5 uur durende gesprek wordt in twee delen uitgezonden op donderdag en vrijdagnacht onze tijd.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 Energiebedrijf Takka begint morgen met het boren van de eerste put... voor het ondergronds opslaan van gas in het gebied Bergermeer. Het boren van de in totaal 14 putten bij Alkmaar gaat twee jaar duren. De ondergrondse gasopslag riep veel verzet en weerstand op. De Raad van State wees in mei de bezwaren van onder meer de gemeente Bergen... Milieudefensie en particulieren van de hand. In oktober is begonnen met de voorbereidingen van de boringen. Sindsdien is er een geluidsarme boortoren gebouwd... en zijn er geluidsschermen geplaatst... De gasopslag komt op zo'n 2,5 kilometer diepte in de grond. Als alles volgens plan verloopt, kan het eerste gas in 2014 worden opgeslagen.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 In het hele land, met uitzondering van het Noorden en Limburg, is het op de lokale wegen plaatselijk glad door sneeuw. De sneeuwbuien in Flevoland, Utrecht en Gelderland trekken langzaam naar het zuidoosten. Er staat zo'n 40 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en knooppunt Muiderberg 7 kilometer. En een stilgevallen vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A27, Gorkum richting Breda. Tussen knooppunt Gorkum en Hank 9 kilometer en de rechterrijstrook is dicht.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 En Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Totaal 5 nog bij u met zometeen ons panel Klinkende Munt. Eerst gaan wij naar Straatsburg, naar de chef van ons eigen eurobureau, Fred Stroband. Fred. Vanuit Straatsburg, het Europese parlement is daar bij elkaar. En vanmiddag praten ja. ze onder meer over mogelijk nieuwe regels voor kredietbeoordelaars. Dat zijn die bureaus die te pas en vooral te onpas, vinden veel mensen, met oordelen komen over de financiële stabiliteit van landen en daardoor nogal wat macht hebben en invloed op de markt. Wat wil het Europese nou, parlement ligt... daaraan ja. doen, Fred? Er ligt een, voor mij een document van 99 pagina's. Dat is oh. een voorstel tot verordening. Dat is echt de Europese wet. Zo'n Europese voorhezen. wet, zo'n verordening, die moet. Die moet, ja, verordeningen, dat zijn echte Europese wetten die door elk land moeten worden overgenomen. Het is, het is iets anders dan een richtlijn. Dat is dan dat je je nationale wetgeving moet aanpassen. Nee, het is echte Europese mm -hmm. wetgeving om eigenlijk een beetje toch uh, die uh, drie Amerikaanse kredietbeoordelaars... Hè, want er zijn er maar drie, Fitch, Standard Poor's en Moody's... met die klinkende namen, om die mm -hmm. een beetje aan banden te leggen. Omdat uh, tijdens de eurocrisis uh, vooral die ratings van die kredietbeoordelaars... onder vuur kwamen te, te liggen hè, door het verlagen van de kredietwaardigheid... bijvoorbeeld van Europese landen, kwamen die landen vaak nog dieper in de schulden uh, terecht. Die ratings die kwamen ook op onverwachte momenten. Hè, vaak ook nadat Europa maatregelen nam om landen te steunen... Die kredietbeoordelaars kregen ook het verwijt dat de ratings gebaseerd waren op het verleden. Er was ook kritiek op belangenvermenging. Beoordelaars werden vaak betaald door de instanties die van hen een beoordeling kregen. Dat is toen heel raar uitgedraaid met, met weet je nog wel, in 2008, 2008 met het, openbreken, het uitbreken van de financiële crisis. Ja. Toen allerlei banken die toxisch materiaal in huis hadden, dat die toch een goede rating kregen. Nou, er wil men een beetje van af van dit toch een beetje ook casino. Gedrag. En men wil dat nu uh, stevig verankeren met allerlei regels. Maar beste regels. Fred, Wat zijn... Want het zijn ja. gewoon bedrijven. En je kan niet zeggen, zijn... maar, u krijgt van ons een publicatieverbod. Of wij sluiten de nee, Europese nee, nee, nee. grenzen voor dit nieuws. Dat, dat gaat nee, niet. Nee, precies, want dat, dat hebben die ratingbureaus ook altijd aangedragen. Hè? Dat ze, dus, ze deden een beroep op de, de vrijheid van publicatie, van persvrijheid eigenlijk. Maar goed, men heeft nu toch wetgeving gemaakt. Uh, die wordt nu vanmiddag besproken. Die wordt uh, morgen hier uh, goedgekeurd. En ik zal e even overlopen van wat nu zo een beetje de belangrijkste maatregelen zijn. We wil bijvoorbeeld die belangenvermenging hè, die wil men gaan aanpakken. Maar wat interessant is, dat kredietbeoordelaars die zullen dus ook door derde aansprakelijk gesteld kunnen worden bij geleden schade, als de ratings niet klopten. En dat is wel een, een belangrijke stok achter de deur natuurlijk. En er komen ook speciale regels voor de ratings van de staatsschuld, van landen dus. Dus wat niet meer mag gebeuren bijvoorbeeld allemaal meegemaakt is dat ratingbureaus uh, groepen van landen uh, een rating gingen geven of de rating gingen ver, uh, verlagen. Stel uh -huh. dat, dat ze zeggen: van kijk, ja, Nederland en, en Oostenrijk en Duitsland die hebben nog een uh, triple E of zo. De hoogste rating. Maar, is dat? Hè, hè, maar ze worden in negatief vooruitzicht of zo gesteld. Ja. Dus dit, het, het gegroepeerd geven van ratings dat zal niet meer mogen om maar besmetting te maken. Dat zal niet meer te, mogen. Maar ja. kan Europa dit die bedrijven opleggen? Kunnen ze dit aanvechten uh, bijvoorbeeld voor de, als de, je voor je de Rechtshof. Nou, Kijk, alles kan aangevochten worden wat, de, uh, wat, wat je in, in Europese regelgeving zet. Maar als die regels er zijn, dat zijn echte wetten... dan moeten ze zich daar ook echt uh, aan, uh, aan gaan houden. Hmm. Wat ze bijvoorbeeld ook niet meer mogen doen, uh, de ratingbureaus... dat is hun ratings die ze dus geven aan regeringen, aan landen... die laten begeleiden door beleidsvoorschriften. van Tegen de regering zeggen, dan moet je dit doen en dat doen... en bijvoorbeeld de lonen verlagen of, of uh, whatever. Ze mogen geen advies meer, mogen. meer geven? Nee, nee ze, mogen, ze mogen dus geen beleidsvoorschriften meer aan regeringen geven... die gekoppeld zijn aan die ratings. Wat nog belangrijker is, is dat die ratings niet meer out of the blue mogen komen. En niet meer zo in, in volle handel gedurende de dag. Een rating die mag alleen maar na het sluiten, na het openen van de markt komen. En ze moeten aangekondigd worden. Dus elk jaar in december, ongeveer aan het einde van het jaar... zullen de ratingbureaus een kalender voor het volgende jaar moeten opgeven. Daar kan je je nog wat bij voorstellen. En, en oh, daarin moeten ze... En, Daarin, ja. daarin, moeten ze, inderdaad, daarin moeten ze aangeven op welke momenten... drie keer per jaar of twee keer ja. per jaar... dat ze een rating uh, van een land zullen gaan geven. Hé, hey, maar Fred, uh, um, is men in Europa hier unaniem over? over deze wet? Nou ja, unaniem. Kijk, die, deze, deze wetgeving... er zitten veel amendementen bij. Hè? Dus het, het, het Europees parlement gaat die nu amenderen. Mm. En het is steeds zo dat Europese wetgeving tot stand komt... tussen het Europese parlement en de lidstaten. Hè? Dus uh, als, als de lidstaten en het Europees parlement het eens zijn... dan komen deze regels er. Het enige mm -hmm. uh, waar nog over gesubad wordt... waarover gestecheld wordt... is er, of er nu al of niet een Europees ratingbureau moet komen. Want we moeten nog steeds met die drie Amerikaanse. En ja, ja, men wordt toch een beetje achterdochtig... dat drie Amerikaanse bureaus gaan beoordelen... wat er in Europa al dan niet op de financiële markten... Okay, of in de Europa, landen met de staatsschuld even... gebeurt. Europa wil het eventueel zelf gaan doen en dat, dat zou ja. dan een stuk objectiever zijn. Maar daar we leggen, zijn we nog niet uit. Nee, we leggen de zaak even voor in ons panel Klinkende Munt. André Meijnenma van de NOS en Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie van de Universiteit Utrecht. André Meijnenma, verstandig van Europa om dit aan te pakken en denk je dat ze het überhaupt kunnen? Nou, ik, ik, ik snap wel waarom ze het doen, maar ik begrijp het niet. Uh, je wil een commerciële bedrijf wil je aan, aan de banden gaan leggen. Je wil allerlei dingen gaan voorschrijven alsof het overheidsinstellingen zijn, Europese instellingen. Zijn het niet, zult het niet worden ook. Uh, het idee van een Europese rating agency klinkt aardig, klinkt sympathiek, klinkt onpartijdig. Tegelijkertijd denk ik dan van wie garandeert ons dat daar niets mee gebeurt. Uh, want uiteindelijk is het allemaal explosief materiaal waarmee die bedrijven komen. We hebben jarenlang geen hinder van ze gehad. Niemand viel over het feit dat zij te pas en te onpas met verhalen kwamen. Alleen het viel ons natuurlijk allemaal heel slecht dat zij kwamen op het moment dat wij diep in de crisis zaten. En het probleem alleen maar groter werden. Andere kant, wij hebben allemaal profijt van dat uh, wij als land bijvoorbeeld of als bedrijf worden beoordeeld. Want Nederland betaalt dankzij die, die rating van bijvoorbeeld de Standard Poor's een hele lage rente. Dus mm het -hmm. de, de, de, de de is, is ook fijn ja. zeg maar, dat mensen ons kredietwaardig uh, beoordelen, want het levert geld op. Mm. En laten we wel wezen, al die ratingbureaus, uh, of ze nou goed of minder goed werk hebben verricht, ze hebben wel voor gezorgd dat uh, enorm met druk is gezet op in dit geval overheden, landen, om met maatregelen te komen. Mm. De druk van de markt was zodanig groot, uh, aangejaagd, opgejaagd uh, onderstreept door die ratingbureaus dat er wel iets moest gaan gebeuren want men was als de dood dat die rente opliep en dergelijke meer. Mm -hmm. Dus het heeft ook wel een dat een positief effect gehad als hele strenge bovenmeesters... Met de, die heel streng keken. Joop ja. Schippers? Ik, denk dat de regel... uh, ik zal nog even zeggen, of heb je het al gezegd? Nee, hè, Joop Schippers, wat je de uh, hoogleraar arbeids- en emancipatie... Ja. Ja, ja. Oké, okay. sorry. Zeg even. Uh, ik denk dat uh, het effect van de regelgeving vooral zal zijn... dat die bureaus zich nu wat voorzichtiger gaan gedragen. Juist het expliciet benoemen van die aansprakelijkheid... dat zou een rol kunnen spelen. Dat ze zijn goed? Natuurlijk, ze zijn, ja, ze zijn natuurlijk altijd wel aansprakelijk mm -hmm. voor wat ze doen... maar als dat nog een keer extra gezegd wordt... En dat aangescherpt wordt met bijvoorbeeld een aantal van die dingen als publicatiemomenten enzovoort, Gaan ze misschien toch net een beetje voorzichtiger opereren. Uh, en dat kan misschien paniek uh, die ze soms veroorzaken voorkomen. Okay. Ja. Um, Fred, dankjewel. Was je er nog? Ik was er nog. Ja, wijze woorden vanuit Hilversum. Neem heb, ze mee. Heb je nog één, één opmerking over de, wat de heren hier, hier zeggen? Nou ja, kijk, de, de, het, het, het, het is natuurlijk zo dat bijvoorbeeld de noordelijke landen... dankzij die ratings ze bijna niks betalen over hun leningen. Maar toch een keer kun je natuurlijk van de Zuiderste landen zeggen... dat zij heel veel uh, over hun staatsschuld moeten gaan betalen... natuurlijk ja. dankzij de, de, die rating agencies. Oké, okay, goed. Fred, dankjewel. Dan wel, Straatsburg Wij blijven hier met ons panel heel even nog praten over Europa. Want onze minister van Financiën, Dijsselbloem... heeft zojuist bij de collega's van RTLZ een opmerkelijke uitspraak gedaan. Hij heeft namelijk gezegd dat afwijken van de strenge Europese begrotingsnorm... dat het overheidstekort, we weten het allemaal... niet meer dan 3% mag bedragen... dat afwijken daarvan mogelijk is. Dat het natuurlijk de norm blijft... maar dat er zich momenten voor kunnen ja. doen... waarop je daar even overheen mag. Ja. Joop, Schippers. Al, Joop, even erbij nog. Het klinkt alsof hij uit Brussel gehoord heeft... Jullie mogen afwijken van die norm. Ik weet niet of u dat nu gehoord heeft. Maar de, uh, de, de tendens ook in Europa is natuurlijk wel om daar iets soepeler mee om te gaan. Ook geïnspireerd door bijvoorbeeld geluiden vanuit het IMF. Uh, zo van je moet niet al te streng bezuinigen. Zeker uh, de landen waar het nog relatief goed gaat in Noordwest-Europa. Die zouden dat niet moeten doen. Die zouden misschien als locomotief voor de Europese economie moeten optreden. Ja, en nou, Als Europa opschuift, dan schuift Nederland mee. En zeker iemand als Dijsselbloem gegeven de verantwoordelijkheid uh, waar die dadelijk toe geroepen wordt. Hm. Ja, dan is dat op zich een Namelijk nou, leider van de eurogroep ja. worden. Ja. Ja. André, er zit toch iets raars aan de hand hier, vind ik. Uh, ik moet te beginnen, uh, hij is PvdA'er en de PvdA heeft gezegd niet al te strak vasthouden die 3%, maar aan de andere kant heeft hij toen die minister werd ook gezegd, ik ga misschien een andere toon aanslaan in Brussel als de jager, mijn voorganger, maar ik blijf wel hetzelfde vinden. Dus ook vasthouden aan die 3%, hoe nu? ja nou, In feite zegt hij ook niets anders dan, dan wat de jager al gezegd heeft. En wat eigenlijk ook al doorklom bij het vorige kabinet was. was stel nu dat de omstandigheden in Europa of in de Nederlandse economie dusdanig zijn... dat je niet aan je voornemen kunt voldoen, want het werkt allemaal tegen. Dan heb je zeg maar reden om iets af te wijken van het ingezette ja. pad. En in feite zegt Dijsselblom niet veel meer dan dat. Alleen het klinkt natuurlijk van een minister die eigenlijk staat... pal moet staan voor die drie, wat mm -hmm. lastig. Want het klinkt een beetje als weglopen voor en... Uh, en ja, en politiek heeft dit natuurlijk als effect, dat als je dit zegt, dan heb je het ook weggegeven. Dan heb je al afstand genomen van die 3%, Joop, of ja, niet? Ja, en als je in de politiek dit soort dingen doet, dan, uh, dan is het weg. Dan kun je ja. er ook niet meer op terugkomen. Maar, maar ik kan nu niet uh, volgende week in de kamer komen zou, en zeggen... je van, zou ook kunnen zeggen, gegeven uh, het feit dat hij zo meteen waarschijnlijk de leider van die eurogroep wordt, wat jij ook al zei, Joop, ja. dan mag je er ook van uitgaan dat die hele eurogroep een beetje tendeert naar dit... Dat dit de koers wordt, en dat er ja. dus toch wat, nou ja, laat ik zeggen, genuanceerder gekeken gaat worden ja. naar die 3%, Procent. En dat was op zich volgens de regelgeving was dat al mogelijk. Maar de afgelopen jaren, nou ja, heeft iedereen zich erg uh, ja. nou ja, Roomser dan de paus getoond op dit ja. terrein. En het is heel verstandig om dat nu te gaan doen. Oké. Okay. Ja, André nee, nog nee, iets? Ja? Oké. Okay. Joop, even heel iets persoonlijk. Je hebt een prijs gehad voor je media optreden uh, en die prijs uh, he, voor de kwaliteit ja. van de wetenschap overbrengen in de media aan het volk van de Universiteit Utrecht. Uh, ik heb altijd begrepen van wetenschappers die veel in de media waren dat ze toch wel een beetje met jaloezie van hun collega's te maken hadden. Nou, ik geloof niet dat het jaloezie is. Althans, dat is het heel lang niet geweest. Er zijn nog steeds heel veel collega's die zeggen... dat als er een kant belt of als er een radio belt... van uh, nou, doe jij dat maar. je hebt je ja, ja. gewoon geen zin in. Nee, ja. het is heel lang toch zo gezien dat... Uh, nou ja, het was niet prestigieus om je tussen aanhalingstekens te verlagen... tot optreden in de populaire media. Is dat nog steeds zo? Heb jij dat oh, meegemaakt? Ik heb, dat, ik heb dat, zelf, dat zelf meegemaakt. Dat wordt de ja. laatste jaren gelukkig wat, uh, wat minder. Ook omdat de universiteit en de universiteit... Utrecht staat daar niet alleen in. Hmm. Uh, toch doorkrijgen dat ze de afgelopen twintig jaar... wel wat te weinig gedaan hebben aan het uitleggen... van wat er met al dat belastinggeld gebeurt. En ja. dat ja. er dus mooie Precies. dingen bij een universiteit ja. gebeuren. Nou, Universiteiten die hebben daar expliciet beleid op geformuleerd. Dat noemen ze valorisatie. En daar hoort dit bij, om dat ja. te stimuleren. Nou, anyway, gefeliciteerd. Dankjewel. Zeker, zeer. Laten wij gaan naar uh, de versoepeling van het verslagrecht, uh, ontslagrecht. Uh, het voorstel daartoe. Dat voorstel nu is door de Vereniging van Personeels... Managers, die bestaat namelijk de MVP, uh, betiteld als volkomen asociaal voor 50-plussers. Dat is dus een vereniging van personeelsmanagers... waar de managers van grote bedrijven ook als Ahold, Shell, KLM bij zitten... en die zeggen, keer terug op je schreden, dit is asociaal voor 50-plussers. Die mensen komen nooit meer aan het werk. Je zet een hele groep eigenlijk zo bij het vuilnis. Dat is de zoveelste groep die zegt... dit voorstelt tot versoepeling van het ontslagrecht, moet zo niet... André, jij eerst eens even. Ja, ik hoor ook in een omgeving van mensen die zeg maar, leeftijdsgenoten en ouder zijn... die uh, voor hun baanvrezen dan wel op straat zijn komen te staan. En zeggen, ja, wat moet ik nou in vredesnaam? Hm. Uh, aanhikken tegen uh, allerlei belemmeringen. Eigenlijk op voorhand al uh, kansloos aan, aan het schrijven zijn. Hm. Uh, en zich eigenlijk verbazen over het feit dat... Uh, maar dat... is het dan inderdaad luchtfietserij van, van de politiek die zegt... ja, maar dat is werk genoeg. Natuurlijk komen al die mensen aan het werk. En de wil is er. Nou, dit was uh, een goede maatregel geweest in 2006 of 2007 toen er tekorten aan arbeid waren. Maar nu er geen werk is, ja, dan kun je het nog zo soepel maken als dat je wil. Maar komen die mensen inderdaad niet meer aan het werk? Nee. En dat zien die personeelsfunctionarissen ook. Uh, en uh, ja, die zijn, die zien dus ook dat uh, het onrust bij uh, hun personeel veroorzaakt. mensen leven in toenemende mate met een soort, nou ja, grijze wolk boven het hoofd van, oh, zou het mij dit jaar ook niet overkomen? Dat komt komt op zich de productiviteit en de prettige sfeer... in organisaties ook niet ten goede. Nee. En daar worden natuurlijk deze mensen... deze personeelsfunctionarissen... ook mee geconfronteerd. Ja. André, wat, er, wat wij hier veelzeggend aan vonden... toen we dat vanmorgen lazen... is toch, kijk, die, die, die lui... die personeelsfunctionarissen... die zijn in dienst van die bedrijven. Zij komen hiermee naar buiten. Dat, dat, dat versterkt de gedachte... die al vaker geventileerd is hier en daar... dat veel werkgevers er ook helemaal niks in zien. Dat, dat, dat versoepelen van het want dat is al soepel genoeg, zeker als je het vergelijkt met de rest van Europa. Er is wel langzamerhand niemand meer voor, behalve politici in Den Haag. Dat weet, ik, dat weet ik dus niet. Of, of, of ik, ik hoor wel geluiden binnen het bedrijfsleven, en bijvoorbeeld bij VNO en die wel degelijk hebben aangedrongen op een verdere versoepeling van het, het ontslagrecht als zodanig. Dus er is wel een soort, soort drive, een behoefte bij het bedrijfsleven om, om, om, om meer ruimte. Maar dit suggereert iets anders. Maar, toch? maar dit suggereert, ja, ik bedoel, die NVP's die die doen dat uh, uiteraard niet, zeg maar, buiten de baas om. Uh, dit is iets. Daarom uh, wou ik zeggen. Ja. Joop, denk je dat? Ze zeiden er wel bij. Wij zijn inderdaad eigenlijk wel er voor de werkgever. Maar wij zien dat dit uh, voor de werknemer zo als sociaal uitpakt, dat we ons mond maar eens open getrokken hebben. Nou ja, Ze dat is op zich is... goed vanuit het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Maar op zich, uh, AWVN, uh, andere Algemene werkgevers, de precies. Werkgeversvereniging Nederland. Ja, die ja. hebben afgelopen zomer ook al gezegd van... Eh, nou, voor ons hoeft dat allemaal niet ja. nog flexibeler te worden. Dus ook daarvan, het, uh, je kunt erover kunt er discussiëren of dat op termijn nodig is. En je kunt ook zeggen van nou, als dadelijk de arbeidsmarkt weer krap is... en er zijn weer veel banen, dan is dat misschien best wel een goed idee... Uh, om ook te zorgen dat ouderen weer wat mobieler worden. Want dat is ook een probleem op de arbeidsmarkt. Dat ouderen veel te lang op dezelfde plek zitten, vastroesten en op een gegeven moment niets anders meer kunnen. Maar op dit moment heeft het geen enkele urgentie, want er is geen werk. Hmm. Je zou misschien, je zou misschien kunnen denken dat met die discussie André die we benen, vorige week hadden met Capgemini en de demotie. En daar zoekt zo'n bedrijf eigenlijk naar mogelijkheden om met de mensen die ze hebben in het bedrijf, uh, die nodige ervaring en kennis hebben, om toch op een andere manier door te gaan met elkaar. Uh, terwijl het ontslagrecht misschien meer oogt op van nou ja, einde oefening klaar mm. uh, we zetten mensen aan, aan de kant. Was dit het voorstel voor wat minder loon? Of althans loon naar de andere prestatie? Andere plekken bedrijven en ja. wellicht ook een, een, een daarbij anderhoorend salaris uh, misschien vanuit die beweging dezelfde de zorg als die personeelsmanagers om te kijken wat je met mensen kunt. ja, ja. Hey, nou, hoe, hoe, Maar uh, dit geluid en dan weer een tegengeluid, er is een uh, organisatie die heet uh, zo'n consultancybureau Towers Watson die hebben onderzoek gedaan personeelsbeleid 62 bedrijven met meer dan 100.000 Werknemers en die, die hebben eruit gekregen dat de helft van die bedrijven uh, echt fors personeel eruit gaat gooien. Dat is weer een tegengesteld geluid. Ik bedoel, dit, zij hebben gezien wat er gaat gebeuren, en dit is het geluid van die personeelsfunctionarissen. Hoe moet je dat nou lezen? Nou ja, misschien juist ook vanwege die beweging dat je aarde ziet aankomen... dat het nog een heel lastig jaar wordt. Ja. Uh, in tal van sectoren merk je gewoon dat, dat het uh, bedrijf van eerder omzet ziet teruglopen... en dat het weer de omzet is aantrekken. Dat er dus iets moet gaan gebeuren. Je hebt alle kosten al bespaard die je maar kon besparen. Dus moet je op een gegeven moment ook gaan snijden in, in, ja. in je mensen. En dat zit die bij wel in hangen. En als je dat de optelsom maakt van al die sectoren links en rechts, dan kom je inderdaad op dat soort. Uh, ja, op dat soort. Maar ja, informatie. goed. Dit is misschien drang om meer te komen tot meer een meer afspiegeling. En niet alleen ja. ouderen eruit te flikkeren. Ja, oké. Okay. Ja. Joop, uh, Koen links, de baas nu nog van het Centraal Planbureau, stapt op. Uh, niet uit woede, maar zijn termijn zit erop. Hij gaat afscheid nemen. Links heeft hem verweten vaak te rechts te zijn. Rechts heeft hem verweten vaak te links te zijn. En nou zegt mijn collega Ger, dan heeft hij het prima gedaan. Dat Is dat de juiste op. conclusie? Dat denk ik ook, ja. Dat, uh, bedoel, het uh, Centraal Planbureau heeft uh, onder Koen Teulings niet heel veel anders geopereerd uh, dan onder de voorgangers uh, van Teulings. Uh, bedoel, toen zag je ook afhankelijk van wat voor kabinet er zat of wat voor uh, partij er in de oppositie was. kreeg je hetzelfde soort uh, verwijten. ook rond de doorrekening van verkiezingsprogramma's. Uh, dus ja, dat, uh, je kunt zeggen dat uh, hij een wat eigen toonzetting gekozen heeft. Zeker mm. de laatste tijd bijvoorbeeld in zijn toelichting op zo'n rapport over de zorgkosten. Dat, ze hebben nogal wat mensen gezegd van... nou, dat had hij misschien wel iets diplomatieker kunnen formuleren. Maar misschien met uh, zijn eigen voorkennis... dat hij toch op weg was naar de uitgang. Dat hij dacht van, ach, dan kan ik me dat misschien ook wel permitteren. En als ja. er iemand over gaat zeuren. Nou ja, ik ben toch over een tijdje weg. Ja, André, wat ja. vind jij? André Meijnema? Ja, ik denk dat de, het CPB ligt natuurlijk wel onder een verroodglas. Uh, vergeleken met een pak bij 10, 15 jaar geleden. Toen waren het ook gewoon gerespecteerd instituut instituten. Natuurlijk was er wel een keer discussie over zaken... Nee. Ja. Maar er was nog een zeker, zeker respect voor dat soort instellingen. Uh, en je merkt van de laatste voorbije 5, 6, 7 jaar... is daar gewoon heel veel vraagtekens bij gezet. Uh, heeft, vindt men ook van alles over dat uh, CPB... Uh, heeft men twijfels over de zin en de onzin... en, en, en de betrouwbaarheid van de voorspellingen. Dus de, de zit, er hangt wel een zweem om, omheen zo van uh, een soort, soort sepsis... als het CPB met de cijfers komt, die er vroeger veel minder was. Mm -hmm. Ja, en je merkt dat dat zeg maar, in het, in het veld met opereren... komt aan waar je op het moment dat er nog geen crisis is. En, en, en uh, krijgt dan die, die crisis voor zijn kaken. Het uh, begint zeer omzichtig, voorzichtig, manoeuvrerend. Een beetje uh, ja, niet durvend eigenlijk. Misschien ook bang dat hij denkt van ja, ik ben een PvdA-lid. Misschien gaat men daar wat van vinden. Hm. Um, nou, en de discussie rondom de CPB. Maar gaandeweg merk je, richting wat jij dan noemt Joop, uh, richting uitgang... Wordt hij wat, wat makkelijker, wat losser? Wat, gaat hij zich meer in debat ben, uh, mengen? Ja. Ja, of dat nou handig is, dat weet je natuurlijk niet. Want duidelijk krijg je het ook van alles over je heen. Want je dat door wel weer een beetje van je... Je onpartijdigheid, je onafhankelijkheid. als je zeg maar, zo een expliciet standpunt gaat innemen. Ja, dat kant... zei Paul Tang, hè, de econoom. en voormalig Kamerlid. Partij ja, ja. van de Arbeid. en een collega van hem. die zei. Hij had allemaal mooie dingen over hem te zeggen. maar aan het eind van, van dat hele verhaal. de Volkskrant vandaag daarover. zei hij ja, maar nu is het wel geworden. door die opstelling van hem. Het is een mening erbij. Ja. En dat, ja. daarmee neemt de invloed van het CPB wel af. Ja. Daar dus, zou dit kabinet maar... natuurlijk. weer verandering in kunnen brengen. door wie ze aan gaan stellen, de door wie volgen. Ja. Je zoekt een naam rond. Weet, nee weet hoor, ik dat? heb nog niemand gehoord. Eh, niemand heeft nee, mij nog gebeld. <laughs> nee, dat, uh, dat lijkt me ook niet precies. André, voor hoor maar, ik Nee, ik hoor ook geen naam. Wat ik wel een keer gehoord heb van iemand die zei... Van, nou ja, als, waarom moeten we niet gaan rondkijken in plaats van in de bekende rijtjes van mensen... gewoon een keer kijken in de, in de rijtjes van onbekende mensen. Denk aan Klaas Knot, Nederlandse bank. Mm -hmm. Niemand had van een man gehoord. Ja, nee. een kleine, kleine kring. Ja. En plotseling popte dan zo iemand op dat ik denk van... hé, hey, verrassend, fris, nieuw, anders... Misschien moet je ook nog in die kringen een uh, keer gaan kijken richting Maar laten ons verrassen. Ja. Maar ja, hoeveel mensen noemden vooraf Koem Teulings. Ja, ja. Dat was wel, ja. een, laat ik zeggen, in economenland uh, was het wel een bekende econoom... maar in het publieke debat uh, helemaal niet. Nou, later een beetje toen hij columnist werd, hè? Nee, precies. Maar ja. bedoel, niet dat nou, uh, ja. laat ik zeggen... Uh, hij niet over straat kon zonder herkend te worden. Nee, nee. <lacht> hey, zegt, er, uh, er gaat nog iemand weg, Boele Staal, Die is sinds 2007 voorzitter van de Nederlands Vereniging van Banken. Uh, er stond ook een groot interview in een volkskrant met hem. En je denkt, nou... Iemand die wat ouder geworden is en die die kan een beetje contemplatief terugkijken op die hele bankenrol in die in de financiële crisis en hij gaat toch weg. Hij kan dan wat openhartiger zijn, dus hij zal wel gaan zeggen: nou die banken die hebben toch die is toch wel wat te verwijten. Nou ja, het is één grote één grote aanklacht tegen iedereen die wat te kanker heeft over banken, want het deugt allemaal niet, het is allemaal niet waar. Banken hebben het fantastisch gedaan. Maar en, hij vooral, heeft het hij het heel heeft goed vooral want ik ben de architect van de commissie Maas die pleit voor invoering van de bankencode. Ik heb Wouter Bos voorgesteld een heerakkoord te sluiten over de bonussen. Ik heb de code banken. Dat is het, het gaat maar door. André, wat vind jij? Ja, ja. Uh, Staal is zeg maar, de voormal geworden van de bank die die, die eigenlijk nooit geworden is. Uh, dat wil voor zeggen, de banken niet althans. De nou, banken nou, hebben er nou, nooit zo voor gezien. Voor de banken niet, maar ook gewoon voor, zeg maar, voor alles wat er omheen zat. Uh, de NVB is natuurlijk de lobbyclub bij uitstek van de banken. Die had heel wat te repareren en op te pakken. En eigenlijk is met het oog op van hoe kun je de schade beperken, hoe kun je de rol van de banken op een goede manier vertolken in Den Haag, dat horen en wederhoren, weet ik het niet meer. Daar is hij nauwelijks in geslaagd, natuurlijk. Uh, Al tal van maatregelen werden over de banken uitgestort. En hij heeft misschien wel zijn vinger opgestoken, maar hij heeft niks kunnen tegenhouden. Denk mm -hmm. aan de bankenbelasting bijvoorbeeld. Ja. En je merkt gewoon bij de grootbanken dat ze eigenlijk, ja, ophalen, eigenlijk een beetje zag gereinig naar uh, het NVB-pand kijken. Van, hmm. wat, wat hebben nu in jullie nu gehad? Allen. Joop, gehad? Schippers, ja, zo'n zo zo interview. Uh, bedoel, het, het gebeurt natuurlijk wel eens vaker... dat een belangengroep uh, zich lossinkt van... Uh, of de, de, de koepel, of hoe je het ook mag noemen... Hmm. loszinkt van degene die je staan. als je van sommige banken, bedoel, sommige mensen van de Rabobank... de laatste tijd hoort, dan zijn die in hun uitlating... een stukken moderner en een stukken nou ja, bewuster... en uh, meer geneigd de hand in eigen boezem te steken... dan dat uh, Boelenstaal staal dat nu doet. Hmm. Misschien is hij nog niet oud genoeg. Nee. Om tot wijsheid te komen. Het nee, is wel van weten dat hij aan de hand van die grootbanken loopt. Hè? Maar als ze zo, zo klaar met hem zijn. Dat ja. zijn ABN, en ING ja. en zo. Hè? Uh, maar als, jij, als dat waar is wat jij zegt. Dat ze een beetje klaar met hem zijn. Dan, uh, dan lijkt het daar niet op. Dat die nee, nee, nee, want ze hebben natuurlijk. Tuurlijk, ze beseffen ook wel. En de, de, de, de, de verandering moest ook tussen de oren van de, van, de, van de heren bankiers natuurlijk uh, dalen. Ja. En, ja. En, en, maar Joop heeft misschien wel gelijk. Maar, dat het daar eerder neergedaald lijkt te zijn. dan bij de baas ja, van de Nederlandse ook, vereniging. Ja. die ook nog ja. steeds zegt. bijvoorbeeld die rommelhypotheken. Ja. Die hebben de banken niet zelf bedacht. Daar werd om gevraagd door de consument. Een bank gaat dat toch niet zomaar zelf bedenken. Dan denk je nou, nee, het is wel goed dat hij dat ja. gaat. Ja. Joop, hij bezondig. heeft toch één lands voor ontbreken. Toch in dat hele interview. Hij zegt één ding waarin hij misschien toch via een enorme bocht schuld erkent. Hij zegt op de vraag, wat moeten de banken van de crisis leren? Nou zegt hij dat ze niet primair een onderneming maar zijn... maar een primair een maatschappelijke functie hebben. Dat heeft een zweem ja, van. Dat... Zo hoort het. Zo hoort ja. het. Ja, ja, ja. ja. Toch het ligt nog gezien aan de tijd. Ja. Ja. Hebben we nog een anderhalve minuut om nog even nou. een de zaak vanochtend uit de krant. Ja. Er stond een groot verhaal over een. Uh, vrouwelijke econoom. Universiteit van Amsterdam wilde zij, uh, heeft ze gesolliciteerd voor een baan. Uh, ze voelt zich gepasseerd. Ze is het niet geworden. Ze voelt zich gepasseerd. En zegt, dat is gebeurd uh, omdat ik een vrouw ben. Dus ik ga een zaak beginnen. Want uh, uh, ik, ik, ik, ik voel me daadwerkelijk gediscrimineerd. Een eis is, weet ik niet precies, Ger. 10.000 euro. 10 ja, euro. En, en de mannen man moet op om, cursus. Ja. En de man om, het gaat om, om, om, het, om, om de econoom Edith Kuiper. En jij kent haar, ja, je ja. Ja, ja, ja. Het is een vrouw nee, die kamer erg interessant onderzoek. Ik uh, bedoel, heeft ook... Um geld binnengehaald van NWO voor een, voor een beurs, waar ze mm -hmm. dat onderzoek mee kon doen. Dus dat, dat was eigenlijk gewoon een krijgertje voor de Universiteit van Amsterdam. En ik denk dat dat ook erg laat zien dat nou ja, het vooral toch een kwestie was van niet gewenst. En laat ik zeggen, niet gewenst dat kan slaan op, op de persoon. Maar ik denk dat het nog in veel sterker slaat op het soort onderzoek. Mm -hmm. Het onderzoek wat zij doet, dat is toch zo ver van de traditionele hoofdstroom van de Economie, dat dat binnen zo'n faculteit kennelijk niet past. Dat is er dus meer. Dat, dat is meer voor, dan. Ja, maar haar... maar ik, weer, dat niet. of niet? Uh, nou, ik vind het onverstandig, want je doet jezelf er als faculteit mee, uh, mee tekort. door uh, alle nieuwe geluiden en alle afwijkende geluiden terzijde te Maar schuiven. je vindt niet dat ze automatisch een zaak heeft als ze zegt dat komt omdat ik vrouw ben? Ik, dat weet ik niet. Daar ken ik de details van de zaak niet goed. De commissie gelijke behandeling heeft haar in de gelijk gesteld. En die zoeken dit soort dingen meestal wel heel goed uit. Dus uh, het zou me verbazen als het niet zo zou zijn. We volgen het. Joop Schippers, hartelijk bedankt. En André Meijnenma ook. En zometeen na half vijf is het de hoogste tijd voor het Radio in met Tim Overdiek. Sneeuw. Weet je wat het is tussen al die miljarden en miljarden sneeuwvlokjes buiten? Nee, vandaag niet. Nee, maar het is wel zoeken naar een balans natuurlijk. Met al dat sneeuw uh, die balans hebben we. We hebben de avondspits hier, maar ook de militaire strubbelingen in Mali. We hebben de eerste schaatsmarathon op natuurreis, maar ook een spionageschandaal in Duitsland. We hebben een aangekondigd sneeuwballengevecht in Breda, maar ook de machtsstrijd in Pakistan. En we kijken naar glibberige fietspaden in kleinere gemeenten. Maar ook naar vijf dagen zware luchtvervuiling in Peking. Dat is de balans. Die we hebben de komende twee uur. Dan mag de luisteraar zelf bepalen wat hij belangrijk vindt. Naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijgt hij van Lieselotte Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. Ruim de helft van de rij-examens die vandaag zouden worden afgenomen is vanwege de sneeuw uitgesteld. Van de 3200 examens konden er bijna 1800 niet doorgaan. Het CBR hoopt de examens binnen twee weken in te halen. Maar als de sneeuw lang aanhoudt, kan dat oplopen naar vijf weken. Bij Schiphol zijn tot nu toe zo'n 40 vluchten naar Europese bestemmingen geschrapt. Door het winterse weer zijn vluchten met gemiddeld een half uur vertraagd, met uitschieters tot een uur. Een woordvoerster verwacht dat er ook de rest van de dag nog problemen zijn. NS heeft net gezegd dat er morgen ook nog met een aangepaste dienstregeling wordt gereden. De scheuren in huizen en gebouwen in de buurt van Veendam... zijn niet veroorzaakt door zout- en gaswinning. Dat is de uitkomst van een twee jaar durend onderzoek. Al jaren klagen bewoners over schade aan hun huizen... die volgens hen wordt veroorzaakt door zout- en gaswinning. Uit het onderzoek blijkt dat de bodem daardoor wel daalt... maar niet genoeg om schade te kunnen veroorzaken.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 Een lange file op de A28, Utrecht richting Zwolle... tussen Soesterberg en Amersfoort 9. A50 Eindhoven richting Os voor Sint-Oedenrode 6. En op de N2-de randweg Eindhoven richting Eindhoven. Daar staat tussen Veldhoven-Zuid en Eindhoven centrum... 3 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Tom de Ridder van MKB Brandstof met een vraag voor ondernemers. Waar liggen uw tankbonnetjes?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 NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdik. Goedemiddag, we reizen met u mee deze avond spits en staan net als velen van u stil bij het oponthoud in het verkeer. Het is niet alleen kommer en kwel gelukkig maar sneeuw kent verschillende verhalen en onze verslaggevers staan paraat op alle relevante plekken. Het is geen sneeuwvrij voor de Tweede Kamer, dat zouden ze willen, de parlementariërs. Net weer terug van recess, dus willen ze via het vragenuurtje opheldering van het kabinet over zaken die variëren van te hoge verkeersboetes tot de Europese steun aan Egypte. Aandacht ook voor een oudere wets spionageschandaal in Duitsland met een Nederlands tintje. Een Russisch echtpaar gaf jarenlang geheime informatie door aan Moskou... en kreeg daarbij hulp van een Nederlandse diplomaat. Geen geheimen, dit Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. En we beginnen bij Minor Remmers, bij het verkeerscentrum Zuid-Nederland. Rijkswaterstaat is de hele dag bezig geweest met het bereikbaar maken van de snelwegen in de gebieden... waar het afgelopen nacht en vanmorgen heeft gesneeuwd. Weggebruikers doen er volgens Rijkswaterstaat goed aan om de avondspits te mijden. nou als het goed is, heb je daar een overzicht van. Maar ja, als je uh, 's morgens op weg gaat, moet je toch ook naar huis. Dus hoe doen de weggebruikers dat? Nou, het gaat nog vrij, uh, vrij goed allemaal. We hebben, dit is eigenlijk Big Brother van Zuid-Nederland, van asfalt Zuid-Nederland, Zeeland. Heel Limburg en Brabant kunnen ze hier bekijken. Ik zie hier een collega van de verkeersdienst die kijkt in de, in, op een prachtige monitor waar geen sneeuwvlok op te zien is. Dat is namelijk de Vlakentunnel, daar sneeuwt het niet in. Maar op alle andere schermen, sommige camera's zijn zelfs dichtgesneeuwd. Maar het gaat nog wel goed, hè? Eigenlijk wel, ja. Beter dan vanochtend. Ja, klopt, vanmorgen hebben we veel last van files gehad. En uh, voor vanmiddag uh, lijkt het tot op dit moment reuze mee te vallen. En uh, het verkeer spreidt zich goed. Ja. Toen ik op weg hierheen dit is Erik van Berendonk, hij is van uh, Rijkswaterstaat. Uh, we zijn op het verkeerscentrum in Geldrop, langs de A67. Daar was het goed rijden, ook op de ruit en Eindhoven wel wat stroperig. Maar ik zat dan ook achter een paar van die sneeuwschuivers... Hè, die dan in een, soort, ja, in een soort formatie van vier stuks naast elkaar zo de weg al afschuiven. Ja, klopt. In een kolonne uh, rijdt men dan de sneeuw, om de weg sneeuwvrij te maken... en de weg weer goed bereikbaar te maken voor, uh, voor de weggebruiker. Er ja, zat wel een paar Jantje ongedulds achter die er dan langs willen... Ja, dat is een goed punt uh, dat je aansnijdt. We hebben natuurlijk te maken met het gedrag van de weg, weggebruiker... en adviseren de weggebruiker ook om zo min mogelijk van rijhelft te wisselen. Doen mensen dat ook? Dat kunnen jullie hier heel goed zien, hè? We hebben hier een blik op de A58, zie ik voor mij. Nou, ik moet zeggen dat de meeste mensen uh, goed rekening houden met het winterse weer... en daar hun, uh, hun rijgedrag op aanpassen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Nee. Marcelo Jans is een van zo'n, ja, hoe zeg je dat, verkeersmanager... Nou ja, Zit aan de knoppen. We zitten aan de knoppen. We zijn uh, wegverkeersleiders en uh, we zijn uh, eigenlijk bezig met de, um, ja, de consequenties van het uh, winterse weer. Is er nog, valt er nog iets te ritselen, te regelen? Kun je nog uh, het verkeer een beetje helpen hier op afstand door het een en ander aan te sturen, af te kruisen? Nou, afkruisen doen we pas als het echt niet anders kan. Dus we willen zoveel mogelijk asfalt beschikbaar houden voor de weggebruiker. we hebben ook steeds contact met die verkeersinspecteurs... die in die gele auto's op de weg zitten van Rijkswaterstaat. De weginspecteurs die rijden rond. We hebben op dit moment 35 rondrijden op het gebied van Zuid-Nederland. En uh, die zijn voor ons beschikbaar, dus onze handen en voeten buiten. En die kunnen snel iemand wegslepen... als er toch een klein schampschotje is geweest naar ja, een andere weggebruiker? Of naar nou een veilige locatie uh, helpen. Ja. Het ziet er nu nog uh, vrij, uh, ja... Uit dat het vrij goed doorrijdt allemaal. We kijken op de A2, op de A58, maar ook richting Zeeland, ook richting België. En dat terwijl de sneeuw via Zuidoost-Brabant aan het wegtrekken is, als het goed is. En we komen vast nog even bij je terug. Meine Remmers, daar in Geldrop gaan we naar het noorden, naar Noord-Laren. Mogen wij spreken van ijskoorts? Ja, wij mogen spreken van ijskoorts. Zeker als je op weg bent naar die eerste marathon op natuurijs in Noord-Laren. Daar is de slaggever Jozefine Trehi. Ja, en, en, en zijn daar al veel uh, met ijskoorts bevangen patiënten? Ja, maar dan wel vooral van de organisatie en uh, van de ijsvereniging hoor, want het is nog even wachten op de schaatsers. Uh, de wedstrijd voor de vrouwen die begint om half zeven, daar doen zo'n 40 à 50 vrouwen aan mee. De wedstrijd van de mannen is om half acht en daar uh, zal 80 man aan meedoen. En die worden zo'n uurtje voor de wedstrijd hier verwacht. Tot nu toe is het vooral veel organisatie hier. En hoe ziet dat eruit daar op de ijsbaan? Ik hoor daar een sambonio op de achtergrond. Ja, zo'n ijsboelie, die uh, maakt nog een paar laatste rondjes over de baan. Uh, dat is een apparaat wat uh, het ijs schoonveegt en uh, glad maakt. Ja, ze uh, zijn vooral druk met uh, alles opzetten. Hè? Dus uh, van die reclamespandoeken rond de ijsbaan, uh, lichtmasten, muziekinstallatie, kook tent Um, ook zo'n gezellig uh, touw met van die lampjes eraan. Zo'n oud-Hollandse tafereeltje wordt het echt hier. En um, voor de schaatsers is ook alles al in gereedheid gebracht. Want vlak naast de ijsbaan is een uh, basisschool. En die is helemaal omgebouwd tot uh, kleedkamer en massagekamer voor de schaatsers die straks komen. En ik was vanmiddag even gaan kijken toen de leerlingen net vrij waren en uit de school kwamen. Uh, ja, vanavond kom ik terug van de marathon. Maar daarvoor ga ik niet in voetbal. Ik heb je maar even afgezegd. Ja, daarvoor. En jullie school wordt eens gebruikt als kleedkamer. Ja, dat vind ik best wel stom, want het stinkt er altijd. Twee jaar geleden, toen waren de mannen in onze kleedkamer al het verf uitgelopen op de ramen. Het was daar, en een sauna. Nou, ik weet niet wat we gaan doen, maar we moeten niet in onze vakken en uh, iets raar schrijven bijvoorbeeld en niet klieren. Nee, ik denk, ze zullen wel vooral met schaatsen bezig zijn, toch? Ja. Gaan jullie ja. kijken vanavond, jongens? Ja. Eerst even naar huis en dan weer terug. Ja. Binnen wordt ondertussen alles omgebouwd voor vanavond. De directeur laat me even zien. En dit wordt voor de dames. En hiernaast in de andere groep komt uh, zeg maar de fysiotherapie. Een leraar van groep 678 is hier ook de klas aan kant aan het maken. Want hier moet de fysiotherapie ruimte komen, de massagekamer. Ik heb alle stoelen aan de kant gezet, alle tafel. En ik denk dat hier zometeen nog wat uh, ja, banken komen, massagebanken. Meisje schrijft nog even iets op het bord... Graag handtekeningen voor de klas? Ja, dat is moes van de juf. Jullie hier morgen komen dat er allemaal handtekeningen liggen? Ja. Want de juf is allemaal vuilniszakken aan het vastplakken op de tafeltjes. O, afval. Ik hoorde net wel wat van de leerling, die zei dat vorig jaar de dag daarna wel een beetje stonk in de school. Ja, dat klopt wel. En met name in deze, waar de heren zitten. Dus uh, moeten we even goed schoonmaken. Dat, de dames valt altijd mee. Maar dat heeft u wel voor over? tuurlijk. Tuurlijk. Dat is de directeur van de school die uiteindelijk ook de basis van het klaslokaal annex kleedkamer Stank. Of geen stank. Later in de uitzending meer vanuit Noord-Laren. Gaan we terug naar het zuiden, naar Breda. Meer dan duizend mensen hebben zich op Facebook aangemeld... voor een spontane oproep voor een sneeuwballengevecht in Breda. Het project Biggest Baddest Breda Snowball Battle... is het antwoord via de social media op al het chagrijn over de sneeuw... zegt de bedenker achter de oproep verslaggever Paul Sander... staat bij het park tussen die sneeuwbalgooiers... waar ook al heel veel mensen op die oproep zijn afgekomen, Paul... Nou, het valt op zich nog mede. Ik denk dat hier ongeveer een 100 mensen zijn. Dat is al heel wat, uh, als het uh, gaat inderdaad, zoals je al zei, om een spontane omroep, uh, oproep. Hier in het Valkenmerger mensen gewapend met dikke handschoenen, schalen, mutsen op. En er is zelfs al een beetje koek en zopie aangerukt. Dus uh, ja, men is hier klaar voor, oh. zou je kunnen zeggen. Er ligt in ieder geval genoeg munitie op de grond. De, ook uh, de ondernemers uh, hebben er uh, weet van gekregen, want die oproep werd gedaan op Facebook. Maar die pagina die is inmiddels van, uh, van Facebook gehaald. Waarom is dat? Nou, het, euh, de pagina is eigenlijk een beetje ten onder gegaan naar zijn eigen succes. Want wat gebeurde er? Een, een, een paar studenten van de NHTV, dat is een opleiding hier in Breda... ...die besloten vanmiddag om spontaan een sneeuwballengevecht te houden. Nou, dat begon met een WhatsAppje, met een smsje. Vervolgens kwam het op Facebook terecht en explodeerde het, euh, euh, zeg maar, ook echt. Want het begon met, met 100 mensen die zich aanmelden, maar dat werden er al snel 1200. ...en ik weet niet waar de teller nu op staat... Een heleboel mensen die melden zich aan. Het is natuurlijk maar de vraag of... Uh... Of die, of die mensen ook allemaal komen. Maar goed, als de helft komt, dan zijn het nog een heleboel mensen. En de gemeente en de politie werden daar een beetje zenuwachtig van. Uh, want heel veel mensen in een park gooien met sneeuwballen... dat zou wel eens een veiligheidsrisico kunnen op, uh, opleveren. Dus vandaar dat men heeft gezegd... oké, okay, we, we, we, uh, we sluiten de inschrijving... en we kijken gewoon hoeveel mensen er uh, uiteindelijk op komen dagen. Oké, okay, pas anders. Jij bent daar en blijft daar voorlopig in Breda. Sneelt er daar trouwens? Wat zeg je? Sneelt het bij jou? Ja. Het, het, het is, het is een, eerlijk gezegd een prachtige dag in het Valkenbergpark in Breda. Mooi wit en, en, en zachtjes dwarrelende sneeuw om me heen. Pas anders, hier in de studio uh, geeft Gerrit Hiemstra de duim omhoog. Een prachtige dag, sneeuw in Breda. Waar sneeuwt er nog meer in Nederland, Gerrit? Nou, het sneeuwt nu in best wel een groot gebied. In het midden van het land en ook in het, uh, ja, het, het, het, het oosten, zeg maar het zuidoosten. Dus een gedeelte van Brabant, het, het rivierengebied, uh, zeg maar omgeving Nijmegen, Arnhem. En dus ook het midden van het land, Veluwe, Utrecht, op veel plaatsen sneeuwt het nog. Um, en dat is over het algemeen lichte sneeuw, maar toch voldoende om het eventjes weer uh, wit te maken. Um, het varieert ook wat. En de verwachting is dat dat sneeuwgebied heel langzaam richting het zuidoosten gaat wegtrekken. En dan, uh, ja, dan raken we die sneeuwval kwijt. Heel langzaam zeggen. Ja. Daarmee suggereer je ook dat het zo lang blijft hangen. Is dat uitzonderlijk, dat het zo lang is blijven hangen? Nou, nee, dat gebeurt wel eens vaker. Kijk, uh, ja, we hebben wel eens vaker sneeuw in de winter. Dus, dus, so, dus ik kan niet spreken van een beetje logische, uitzonderlijke situatie. Want, nee. want, want een, een, een neerslagfront blijft ook wel vaker hangen. Maar dan is de regen waar we graag vanaf willen zijn. Ja, en, en regen heb je natuurlijk veel minder last van. Ik denk dat dat wel het grote verschil is. Ehm... Um, dus voor, voor laten we zeggen, de samenleving is het natuurlijk wel een, een, een bijzondere weersituatie... maar voor, voor, vanuit meteorologische oogpunten wat minder. Zegt de samenleving, heeft het ook weer over de weeralarmdiscussie die oplaait. Waar, waren de meteorologische gegevens ook dusdanig... dat er een alarm gegeven had kunnen worden? Ja, kijk, ik heb het nog even nagevraagd bij het KNMI. En waar het eigenlijk om draait, is dat dat weeralarm... Uh, eigenlijk had er als. Kijk, de, er is eigenlijk wat meer sneeuw gevallen dan er verwacht was. En het bijzondere van deze situatie is dat het behoorlijk lang geduurd heeft. En blijkbaar is de combinatie van niet al te intensieve sneeuw, maar wel gedurende een lange periode ook voldoende om grootschalige uh, verkeersoverlast te veroorzaken. Want daar gaat het eigenlijk mm -hmm. om, uh, puur verkeersoverlast. En dat zit eigenlijk nu onvoldoende in de criteria verwerkt. De, de, de standaardcriteria zijn nu... Uh, als er in een uur drie centimeter sneeuw valt... of als er in zes uur tijd tien centimeter sneeuw valt. Uh, dus dan is het veel meer de, de, de intensiteit van de sneeuwval. Ja, en die hebben we eigenlijk net niet gehaald. Ja. Dus wat ze nu willen doen bij het KMI ja. is eigenlijk om er een soort extra criterium aan toe te voegen... Voor dit soort situaties. He, dat het langdurig sneeuwt. Maar dat de sneeuwvalintensiteit niet zo sterk is. En kunnen we daarmee de toekomst in? Of, nou ja, of zijn de het is het straks ook anders? Dat je denkt van ja, he, het had hem niet helemaal niet gehoeven. Kijk, het is natuurlijk een verfijning. Uh, het is niet zo dat het rigoureus anders wordt. En dat je daardoor vaker weeralarmen krijgt of zoiets. Nee. Dat niet. Het is een verfijning. En misschien dat die in dit geval. Uh, toegepast had kunnen worden. als we hem hadden gehad. Ja, nou. Maar kijk, weet je, in de praktijk. Gaat het erom, van hadden we nu bijvoorbeeld een weeralarm gehad... misschien hadden we dan in plaats van duizenden kilometer file... 800 kilometer file gehad. Want de, de bedoeling van zo'n weeralarm is, is om mensen... toch er meer rekening mee te laten houden... dan een gewone verwachting of een gewone waarschuwing... wat het geweest is. Nou, luister uit. Denk u daar maar eens even over na de file van vanavond. Um, als we kijken naar de overlast van, van, van uh, hier in Nederland... wat toch het gesprek van de dag is. Heeft de rest van Europa ook last van de sneeuw? Nou, vooral uh, Noord-Frankrijk en België... die hebben er denk ik nog meer last van dan Nederland. En dat begon eigenlijk gisteravond al in België. Uh, want hetzelfde lage drukgebied wat die sneeuwval veroorzaakt... dat, uh, dat, ja, dat trekt ook daarover. Dus ook daar is uh, wel behoorlijk veel sneeuw gevallen. Alleen moet je me niet vragen de hoeveelheden en hoeveel files en zo... want dat, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat ze ook daar met hetzelfde winter weer te maken hebben. Terug naar de radar, Gerrit. Ja, dank je wel. Even op de knop drukken en er staat een huis. Rechtstreeks uit de drie-dimensionale printer. Hoe dat werkt, hoort u zo direct. Eerst voor het laatste nieuws op de wegen. Tamara Bruggemans met daar weer bij. Ja, er staat nu 143 kilometer file. Daarmee is het drukker dan normaal op dinsdag. Normaal staat er rond dit tijdstip zo'n 65 kilometer. Dat is niet gek. Nee, precies. De meeste die hebben in het noor ten noorden van Utrecht en in het zuiden van het land. Van en naar Eindhoven bijvoorbeeld. Dat merken we op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Nederweert 3 kilometer door een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. En ook op de A50, Eindhoven richting Os. Tussen knooppunt Ekkersweijer in Sint-Oenerode, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio Journal. met Tim Overdiek. En met de Eagles, How Long? 8 seconden. Zo lang duurde dat van de Eagles. Sneeuw in Nederland. Smog in Peking. Al vijf dagen lang in de Chinese hoofdstad heeft de luchtvervuiling zulke ernstige vormen aangenomen dat inwoners sterk worden geadviseerd om binnen te blijven. Correspondent Karen Eshuis waagt zich toch op straat en hapt daar letterlijk naar adem. Buiten hangt nog altijd een soort van bruin-gelige mist over de stad. Als ik omhoog kijk, dan zie ik de toppen van de flats... Nauwelijks. een sigaret opsteken is hier nu gezonder dan dit. Gewoon het inademen van buitenlucht. Metingen van het aantal stofdeeltjes hier in de lucht gaan werkelijk alle indexen te boven. Afgelopen weekend stond de index zelfs op 900. Dat is het hoogste sinds ze begonnen met meten. Ter vergelijking, in Nederland gaan alle alarmbellen rinkelen wanneer het aantal stofdeeltjes in de lucht een waarde van 50 heeft. Dit fijnstof wat hier in de lucht dwarrelt, dat kan diep doordringen tot in de longen. Je voelt het ook, het is smerig om te ademen. In het ziekenhuis aan de rand van Peking is het voor kamer 252 dringen geblazen. Veel ouderen, bijna allemaal met een mondkapje op, staan in de rij om geholpen te worden door een arts. Ik heb astma, zegt deze patiënt. En daarbovenop ben ik verkouden geworden. En met deze enorme smok gaat dat echt niet weg. De arts adviseert haar om ramen en deuren dicht te houden. Zoveel mogelijk binnen zitten, zegt ze. En vooral geen activiteit in de buitenlucht. Wat dit keer nieuw is, is dat de overheid waarschuwt. De code oranje, de hoogste waarschuwing ooit, is afgegeven. Opmerkelijk. Want niet lang geleden wilde de Chinese overheid niet eens metingen doen naar de luchtkwaliteit. Ook op het nieuws en in kranten wordt de discussie steeds heviger gevoerd. Inwoners willen niet langer stilzwijgend risico's lopen. Dat weet ook professor Pan. It's relatively relatief uh, uh, air pollution. How many people could die from the severe pollution the last couple of Hoeveel mensen kunnen hier aan sterven? The, the, uh, the, the, the mortality is 5 to 10 procent. Als de lucht zo slecht is als nu, dan stijgt het totaal met zo'n 5 tot 10% per jaar. Het is niet zo dat de overheid niets doet. Ze stellen zeker maatregelen. Het verkeer wordt ingeperkt, fabrieken hebben te maken met strenge regels en sommige zijn zelfs helemaal gesloten. Maar de veel hardere maatregelen, die bijvoorbeeld golden tijdens de Olympische Spelen in 2008, zijn teruggedraaid. How many years will it take for Beijing to have a clean air? 5 years in Beijing. In China, denk jaar. In Peking, over een jaar of vijf, denk ik. Maar in de rest van China gaat dat nog langer duren. En hoewel het Staatspersbureau meldt dat morgen een koude front zal zorgen voor meer wind en de smog hier na dagen eindelijk weg zal blazen, gaat het nog lang duren voordat je hier weer frisse adem in je longen voelt stromen. En dat lucht op voor s Huis in Peking. Volgt nu een ander adembenemend verhaal. Niet metselen, niet timmeren, maar printen. Binnen een jaar moet hij af zijn. Het eerste geprinte gebouw rechtstreeks uit de 3D-printer. En 3D-printen is een nieuwe techniek waarbij objecten driedimensionaal worden afgedrukt. Architect Jan-Jaap Ruisenaars, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt het ontwerp gemaakt voor het eerste uit, uit te printen gebouw ter wereld. Ja, dan heb ik maar één vraag: uh, leg uit. Ja, dat klopt. Het, uh, het ontwerp is uh, ontstaan vanuit de behoefte om in een heel mooi landschap iets te maken dat eigenlijk het landschap niet uh, zou aantasten. Uh, waardoor we de vraag hebben gesteld, wat is nou de essentie uh, van landschap? Nou, dat is dat het geen, geen begin en geen einde heeft. Dus we hebben geprobeerd een gebouw te maken dat uh, geen begin en geen einde heeft. Um, dus daar hebben we lang op gepuzzeld. Eerst met papiertjes en uh, later met computerprogramma's dat uh, ruimte geven... zodat je erin kan. En we kwamen erachter bij het maken van modellen... dat je altijd, als je met materiaal werkt, een begin en een eind hebt. En in het klein hebben we alleen een 3D-printer... met aardappelzetmeel in dit geval... Van laagje voor laagje, van beneden naar boven... dit ontwerp kunnen maken... zonder dat je dus een knip zou hoeven te maken. En uh, nou ja, dat, dat model heeft weer geleid tot gesprekken met uh, Rinus Roelofs, een Nederlandse kunstenaar-wiskundige... die veel Escher-vormen um, al heeft uitgeprint. Ja, waar ook geen begin en eind bij is, hè, in zijn kunst? Exact, ja. Hij heeft hele mooie tekeningen gemaakt... waar dezelfde soort oneindigheid vaak in, in terug te vinden is. Maar wat voor gebouw gaat dat dan opleveren? Um, hoe bedoelt u? Wat, hoe, hoe kan een printer zo'n gebouw uitprinten? Nou ja, wat uh, de techniek is en die is ontwikkeld door... Een uh, Italiaan, Enrico Dini, is dat je met uh, gemalen steen of zand... Um, dat, dat leg je in een enorme printer van 9 bij 6 meter. Um, en die printkop, dat is een, een, een grote plaat, die gaat over dat materiaal heen... en maakt plaatselijk uh, een emulsie los... waardoor de, het materiaal verhardt daar waar je het wil verharden. En daarna schep je daar weer zand bovenop, wat, wat, wat uh, bijna archaïs weer overkomt. Maar hij print hem laag voor laag uh, op, daar waar je hem hard wil hebben. Want uh, de vorm die je wil hebben, zit al in de computer. Um, en dat is dan ook meteen de winst ten opzichte van traditionele methodes. je hoeft geen ingewikkelde bekistingen meer te timmeren. En het gebouw wat u uh, beschrijft, is dan een gebouw voor kabatjes. Nee, dit, uh, dit is onverhaal. daadwerkelijk een... Uh, Qua omvang, want het is een klein gebouw zoals u dat beschrijft. Of, of, of wordt het ook echt zo groot als een echt gebouw waar mensen in kunnen werken en kunnen wonen? Ja, dit is voor werk en wonen. Het, het is echt een specifieke vorm en dit ontwerp uh, behelst uh, duizend vierkante meter. Dus dat is een, uh, een woning voor de beter bedeelde of een galerie voor een gemeente maar, uh, of een museum. Maar het is, een, het is een, uh, een gebouw waar je in kan, ja. Ja, voor de beter bedeelden dan. Is mijn automatische vervolgvraag hoeveel gaat dit project kosten? Nou, het is uh, enkele miljoenen, maar dat is dat is vergelijkbaar met traditionele bouwmethodes. En we gaan uiteraard proberen de komende tijd dat nog veel scherper te krijgen. Maar het is niet, uh, het is niet duurder, maar ook niet extreem uh, goedkoper. Dus dat, dat zal erom gaan spannen. Ja, met potentie voor de manier waarop gebouwd wordt in de toekomst. Absoluut, ja, daar is het zeker een, een knipoog naar. Een knipoog. Maar wel serieus. Nou ja, wij gaan het, kijk, wij gaan dit uh, realiseren, maar ik kan me voorstellen dat het weer andere uh, ideeën genereert bij andere architecten of, of mensen die, uh, die dit weer, ja daar ook weer iets mee doen. De kunst en uh, de industrie komen bij elkaar en dat levert ongetwijfeld mooie driedimensionale ideeën op voor de toekomst. Architect Jan Jaap Ruisenaars, succes met die uh, 3D-printer en het gebouw wat dat gaat opleveren. Hartelijk dank. Dag. Dag. Vanavond BNN Today. Richard van de Maden. Vanavond om half negen op Radio 1. Ja, of vragen wat of je vraag wil. Of vragen naar niet Hier is de knapste, de aardigste, de leukste, vrijgezel, maar niet thuis. <laughs> Luister en kijk mee.